Daar, uh, in het, uh, het gruwelijke geheim van Rotterdam. Nee, nee, dit, dit gaat te ver. Uh, ik bedoel, ik ben een professioneel acteur en ik heb veel over voor mijn beroep. Maar ik, ook ik heb mijn grenzen. Bedankt om te luisteren. Uh, ik was de alwetende verteller en nu laat ik jullie over in de capabele klauwen van graaf Ekelhaft. Salut. Plot, moeten we dan overschrijven? Of... Oh. Het bloedtij is geriezen. Alles is verloren. Uh, alles oké, okay, meneer Ekelhaft? Het is ontvakt. Ik voel het. Oh. Niets kan Gotterdam nu nog redden. Moralee, dat is toch maar een schrammeke. Marieke, daar trapt een ambulance. Het zwaard Rachnoeg heeft zijn duister noodlot voltrokken. Ik heb gefaald het even oude verbond bescham. Jeruzalem 1191, de stad kraakt onder de bezetting van Richard Levenhard en zijn bloeddorstige kruisvaarders. Eén voor één ziet ridder Godfried von Ekelhaft zijn kameraden schneuvelen, tot enkel hij en zijn nobele leider nog overblijven. Salahadin spreekt tot hem en zegt... Alan Sadiki is dakooi lijken. De burste van alle Saracenen. Ik voel mijn einden aderen. Neem het zwaard Rach El Chanou. En zet mijn rijk van rechtvaardigheid voort. Inshallah. Wow, precies Prins Valiant. Wow, rustig, worden. Shoshana. Jan en Jocasta blijven wel lang weg. Het past toch niet dat er daar iets gebeurd is of zo? Benijn, eer dat al die kinderen in haar boekentassen gepakt en dat duurde een hè? Zie het daar, Jocasta is daar. Maar, maar waar, is, waar is Jan Smit en de kinderen? Jocasta, wat is er gebeurd? De kinderen, ze zijn gek geworden. Jan is dood. Wat? Is? wat? Ik, ik wou nog met ze praten, maar... Ze luisteren niet. Hij, en Jan, hij heeft zich opgeofferd voor mij. En de kinderen? Het zijn geen kinderen meer. Ja, Het zijn geen kinderen meer. Ja, Het zijn geen kinderen meer. Ja, meer. Dan gaan we naar nou hand zekerst. De grote stad, hè? Met mijn vlieger is zijn een stad. U had dat mogen te... Dat ja, doe je, en nu En we gaan allemaal even onze mond doen nu. Ter is van Jan Smit. Smit en mijn vriend. En wat gebeurde er toen? Dan zijn plots de kruistochten voorbij. Ten einde raads zwerft heer ekelhaft door Europa, maar de mensen daar begrijpt hij niet meer, met hun ruwe gewoonten en oorlogszuchtende aard. Hij beslist een nieuwe maatschappij te stichten, zijn eigen Reich van rechtvaardigheid. Hij vindt een land waar de grond zwart en vruchtbaar is en noemt het Gotterdam. Daar, diep in de krochten van de zwarte mijnen, kijkt hij voor het eerst in het oog van het grote kwaad. Hij slaagt erin de draak te bedwingen, maar het zwaart Ragnum breekt. Een edelmoedige smid herstelt het voor hem. Met het onvernietigbare zwarte gesteente dat hij in de main vindt. En zo leidt Rotterdam en zijn beschermheer, de eerste graaf van Ekelhaft, zijn duizendjarig rijk in. Tje, dat doet mij aan niets denken, precies. Om het onvergetelijke nooit meer te vergeten, sticht de graaf het genootschap van het fluvelen voedraal, een eeuwigdurend sakraal verbond tegen het kwade. Onder de vleugels van het voedraal leidt Gotterdam een voorspoedig bestaan, generatie na generatie. Maanden, jaren, eeuwen gaan voorbij tot niets nog herinnert aan hun grote onheil dat sluimert onder dit vredige dorf. En dan wordt de 24ste graaf van Ekelhaft geboren. Mijn zoon, Klaas. Hoe is dat? Die heeft dezelfde naam als ik. Klaas. Ik ben jouw vader. Wat? Graaf von Ekelhaft. Welk een prettig zien.